Wat vader doet, is altijd goed. Op een eenzame boerderij op het land woonde eens een boer en een boerin. Buiten op het erf zat een grote waakhond in zijn hok. De hond zorgde ervoor dat er geen slechte mensen bij de boerderij konden komen. De boerderij was misschien wel even oud als de boer en de boerin. Het rieten dak was helemaal zwart geworden en er groeide overal mos tussen. En de schoorsteen hing een beetje scheef. Toch kwamen de ooievaars ieder jaar weer terug naar de boerderij om er hun nest te bouwen. De raampjes van de boerderij waren heel klein. En van al die raampjes kon er maar eentje open. Maar achter de ramen hingen wel vrolijke geruide gordijntjes. De muren van de boerderij brokkelden af en aan de zijkant stak de muur zelfs een stukje uit... Vreemd. Wat kon die uitbouw in de muur toch zijn? Wel, het was de oven waarin de boerin haar brood bakte. Elke week maakte ze een grote pot met deeg. Dan stopte ze blokken hout in de oven. Als het hout goed brandde, kwam er rook uit de schoorsteen. En al een uurtje nadat ze het deeg in de oven had gedaan... kwamen er heerlijke, verse, dampende, goudbruine broden uit. Om de boerderij heen was een tuin... In de voortuin bloeiden bloempjes en in de achtertuin groeiden aardappels, boontjes, worteltjes en sla. Om de hele boerderij heen was een dichte heg, zodat de bloemen en de groenten geen last hadden van de wind. Over de heg heen bogen zich een paar vlierbomen die heerlijk geurden. Achter de boerderij liep een sloot waarin een moeder eend en zes donzige eendekuikentjes rondzwommen. Langs de kant van de sloot stonden wilgenbomen met hun knoestige stammen die elk voorjaar weer uitliepen. De boer en de boerin hadden ook een paard. Het paard stond meestal te grazen langs de berm van de weg, want de boer had geen eigen weiland. Eigenlijk hadden de boer en de boerin het paard helemaal niet nodig, want de boer had niet eens een wagen. En geld om haver voor zijn paard te kopen had hij ook niet. Daarom leende hij het paard wel eens uit aan de buren. In ruil daarvoor kreeg het paard dan een handje haver en de boerin soms een zak meel. Maar meestal kregen ze helemaal niets. Daarom zei de boerin op een dag tegen de boer... Vader, vandaag is het marktdag in de stad. Breng het paard erheen en verkoop het of ruil het voor iets waar we meer aan hebben. Maar waar moet ik het paard dan voor heulen? vroeg de boer. Ach, zie maar wat je ervoor kunt krijgen, zei de boerin. Wat vader doet is altijd goed. En toen liep ze naar de kast en haalde de zondagse das van de boer tevoorschijn. Ze knoopte de das keurig om zijn hals, want dat kon zij beter dan hij. Toen gaf ze hem een zoen op beide wangen en zei: Veel geluk, vader! De boer nam het paard bij de teugel en ging met hem op weg. Zijn vrouw wuifde hem nog lang na. Rustig liepen de boer en het paard over de zonnige landweg. Toen zag de boer een eindje voor zich uit een man lopen. Die had een koe bij zich aan een touw. Hé, die gaat zeker ook naar de markt, dacht de boer. En omdat een paard nu eenmaal harder kan lopen dan een koe, had hij de man al gauw ingehaald. Goedemorgen," zei de boer, ook op weg naar de markt. Dat zou ik wel denken, bromde de ander. Wat een prachtige koe heeft u daar. In gedachten zag hij al het blijde gezicht van zijn vrouw... als hij met zo'n mooie koe thuis kwam. Geeft ze veel melk, vroeg de boer. Dat zou ik wel denken, bromde de ander weer en schokte verder. Zou u die koe niet willen ruilen voor mijn paard vroeg de boer toen. De ander keek verrast op en zei... is mee best.'' De boer kreeg het touw van de koe in zijn handen gedrukt... en de man nam de teugels van het paard over. Hij draaide zich om... en liep met het paard weer terug over de weg. ''Was dat even een goed idee van mezelf?'' dacht de boer. ''Die man wilde zeker graag een paard hebben... en nu heb ik een prachtige melkkoe. Wat zal moeder blij zijn?'' Hij zag het al helemaal voor zich hoe ze elke dag de koe zou melken. In zijn gedachten zag hij een eindeloze rij emmers staan vol schuimende verse melk. Ze zouden van nu af aan elke dag melk kunnen drinken, hun hele leven lang. Maar omdat de boer nu eenmaal toch op weg was naar de markt, liep hij maar door in de richting van de stad. Na een tijdje zag hij in de verte een boerenknecht lopen die een groot varken achter zich aantrok. Al gauw had hij de knecht ingehaald. Goedemorgen, zei de boer, ook op weg naar de markt. Jawel, zei de knecht, ik moet van de boer dit uh, varken verkopen. Het is een mooi varken, zei de boer. Toen bedacht hij dat zijn vrouw misschien liever een varken wilde hebben dan een koe. Dan konden ze hammen en worsten in de schoorsteen hangen... en net zoveel pannen soep koken als ze maar wilden... en elke zondag karbonaren eten. Dus vroeg hij aan de boerenknecht... Zou je dat varken niet willen ruilen voor mijn koe? We zijn waarachtig wel, zei de knecht... en keek goedkeurend naar de koe. Hij gaf het touw van het varken aan de boer... en nam zelf het touw van de koe over. De knecht draaide zich om en liep tevreden terug naar zijn baas. En de boer liep verder met zijn varken. Het leek hem toch wel aardig om de markt te bezoeken... al hoefde hij zelf geen zaken meer te doen. Al gauw had hij een man ingehaald... die een schaap met zich meevoerde. Het was een mooi schaap... rank op de poten en dik in de wol. Dat was nog in zijn bezit, dacht hij. Een schaap gaf niet alleen melk... maar je kon het elk jaar opnieuw scheren... Dan kon de boer er wol van spinnen en daarvan warme kleren voor hem breien. En bovendien zouden ze dan niet alleen melk hebben, maar ook schapenkaas. Daarom sprak hij de man aan. Goedemorgen, zei hij, ook op weg naar de markt. Jazeker, zei de man, en ik hoop een goede prijs te maken voor mijn schaap. Natuurlijk, antwoordde de boer, maar wilt u toch ook ruilen? Als u mij uw schaap geeft, geef ik u mijn varten. Top zei de man, daar doe ik. En hij nam het varken over van de boer... draaide zich om en liep blij terug naar huis. De boer stapte vrolijk verder met zijn schaap... want hij wilde toch graag naar de markt. Intussen stelde hij zich het blijde gezicht van zijn vrouw voor. Hij wist zeker dat zij het een goede ruil zou vinden. had ze niet veel meer aan een schaap... dan aan een paard of een koe of een varken? Hoe dichter hij in de buurt van de stad kwam... hoe drukker het werd... Iedereen uit de weide omtrek was op weg naar de markt. Ineens zag de boer een jongen lopen die zich met een vette gans onder zijn arm naar de markt haagste. Hé hey daar, jongen met de gans, riep hij. Wacht eens even. De jongen bleef staan. Goedemorgen, zei de boer beleefd. Ga je die gans verkopen op de markt? Jawel, meneer. Wil je hem misschien ruilen voor mijn schaap? De jongen hoefde maar even na te denken en zei toen, jawel meneer. Hij gaf de gans aan de boer, pakte het touw van het schaap, draaide zich om en holde met zijn schaap terug naar huis. De boer stelde zich het gezicht van zijn vrouw al voor, wat zou ze blij zijn met zo'n vette gans. Ze had al zo vaak gezegd, wat jammer dat we geen ganzen hebben, ze zijn zo goedkoop, want je hoeft ze alleen maar de restjes van het eten te voeren. Ja, hij had weer een goede ruil gedaan. Opgewekt liep hij verder naar de markt. Het werd al drukker en drukker op de weg. In een aardappelveld naast de weg stond een mooie witte kip. Om haar poot had ze een koordje en daarmee was ze aan een stok vastgebonden. De eigenaar was zeker bang dat de kip zenuwachtig zou worden door de drukte en weg zou vliegen. Je bent nog mooier dan de broed hen van de dominee zei de boer tegen de kip. Tak, dak, zei de kip alleen maar... en pikte een worm uit de grond. ''Dat is nog eens een bezit,'' dacht de boer. Een kip geeft het hele jaar door eieren... en zoekt haar eigen eten... want een kip vindt overal wel een graantje. Dus klopte hij aan de deur van het tolhuis... dat er vlakbij stond. ''Goedemorgen!'' groette hij de tolbaas. ''Is die kip zin in het aardappelveld misschien van u?'' Wilt u die prachtige kip niet reulen voor mijn gans? Maar natuurlijk, beste man, zei de tolbaas. Neem me maar mee. De boer liet de gans bij de tolbaas achter... en liep met de kip onder zijn arm naar de markt. Hij genoot al bij de gedachte hoe zijn vrouw zou opkijken... als hij met de kip thuis kwam. Ze konden de eieren opeten of verkopen of de kip laten broeden. Misschien hadden ze dan wel over een paar jaar een echte kippenboerderij... Door al het oponthoud was het steeds later geworden. De boer begon honger en vooral dorst te krijgen. Hij besloot dat hij bij de eerste de beste herberg naar binnen zou gaan... om een broodje te eten en een grote kroes bier te drinken. Maar net op het ogenblik dat hij een herberg wilde binnengaan... kwam de waard naar buiten. Hij droeg een zak over zijn rug. Die zak leek me nogal zwaar merkte de boer nieuwsgierig op. Wat zit er in, Waard? Rotte appels, antwoordde de Waard. Voor de varkens? Toen herinnerde de boer zich dat hun eigen appelboom... het vorig jaar maar één enkele appel had gedragen. Toen die eindelijk rijp was, had de boerin hem voorzichtig geplukt... en in de voorkamer te pronk gezet. Na een tijdje verschrompelde de appel... En daarna verrotte hij. Elke keer als de boer in het kastje afstofte, moest ze om de appel heen stoffen. Hij was zo zacht geworden, dat je hem niet eens meer kon oppakken. Maar ze liet de appel op het kastje staan. Dan kon iedereen zien dat ze welvarende boeren waren, omdat ze hun eigen appels hadden. Als zijn vrouw al zo zuinig was op één rotte appel... wat zou ze dan wel zeggen van een hele zak vol rotte appels... Dus vroeg de boer aan de waard, kunnen we misschien ruilen? U de kip en ik de appels. De waard dacht dat de boer een grapje maakte en begon hartelijk te lachen. Vindt u mijn kip niet mooi genoeg? vroeg de boer bezorgd. Het is een prachtige kip en ze legt grote witte eieren." Toen begreep de waard dat de boer het meende. En hij was natuurlijk onmiddellijk bereid om te ruilen. Hij gaf de boer de zak rotte appels en bracht de kip na zijn erf achter de herberg. Daarna ging hij weer naar binnen om de klanten te bedienen. De boer was al in de herberg. Hij wilde meteen wat bestellen bij de waard. Maar er waren nog meer gasten in de herberg. Er waren veehandelaren en marktkooplui en die wachten niet graag. En even daarvoor waren er ook twee Engelse heren binnengekomen. Hun koetsier was juist bezig de paarden uit te spannen. Toen klonk er bij de kachel een sissend geluid. De boer had niet gemerkt dat de kachel nog brandde en had zijn zak appels er tegenaan gezet. Wat is dat toch voor een geluid? vroegen de Engelsen. Ze snoven diep en toen riepen ze: Het ruikt hier heerlijk naar gebakken appels. Bij het woord appels keek de boer op en schrok: Oh, dat zijn mijn appels, zei hij. En toen kregen de vreemdelingen het hele verhaal te horen. Ze hoorden hoe de boer achterin volgens eigenaar was geweest... van een paard, een koe, een varken, een schaap, een gans en een kip... en uiteindelijk van een zak rotte appels. De vreemdelingen schaterden het uit. <laughs> wat zal je vrouw daar wel van zeggen? De boer keek de heren niet begrijpend aan. Ze zal het prachtig vinden, verzekerde hij hen. Wat vader doet, is altijd goed. Dat zal ze zeggen. En dan kreeg ik een zoen. De Engelsen moesten toen verschrikkelijk lachen. Ze konden bijna niet meer ophouden. Ten slotte zei de ene... Goede man, vergis je niet. Het enige wat je krijgt is een flinke klap met de koekenpan op je domme hoofd. Wedden. Want Engelsen zijn altijd dol op wedden. Wedden om een zak met 100 pond goud. Dat is meer dan genoeg, zei de boer bescheiden. Ten slotte kan ik... Ook niet meer inzetten dan een zak vol rotte appels. Aangenomen, zeiden de Engelsen. Daar drinken we dan een kroes bier op. De waard bracht de kroes en de Engelsen vroegen hem of hij scheidsrechter wilde zijn bij de weddenschap. Dat wilde de waard wel. Dus hij kreeg de opdracht de koetsier te waarschuwen dat de paarden meteen weer voor de koets gespannen moesten worden. Een kwartiertje later stapten de twee Engelsen met de waard en de boer in de koets. De zak appels ging ook mee. Zo reden ze naar de boerderij. In de verte zagen ze de boerin al staan. Ze stond de landweg af te turen om te zien of haar man er alweer aankwam, Maar ze zag hem niet. Want hoe kon ze weten dat haar man in die deftige koets zat die ze zag aankomen? Ze keek heel verbaasd toen de mooie koets voor de boerderij stopte. En misschien keek ze nog verbaasder toen ze zag dat de boer uit de koets stapte, gevolgd door de waard van de herberg en twee rijke heren. Want dat die heren rijk waren, kon ze aan hun kleren wel zien. Ze begreep er niets van. Maar zonder hem ook maar enige uitleg te vragen, holde ze naar de boer toe. Ze omhelsde hem en gaf hem een dikke zoen op beide wangen. Vader, wat ben ik blij dat je weer thuis bent, riep ze. Hoe is het gegaan? Ik zie dat je het paard niet meer hebt, dus je hebt zeker goede zaken gedaan. Ik zei het toch al, wat vader doet is altijd goed. Ik ben blij dat je er zo over denkt, moeder, zei de boer. Want ik heb heel wat meegemaakt onderweg. O, oh, vertel eens gauw, riep de boer in. Ze was zo nieuwsgierig naar de belevenissen van haar man, dat ze de drie andere mannen niet eens meer zag staan. Dat kwam goed uit, want nu hoefde de boer niet meteen te vertellen waarom hij met een koets was thuisgebracht. Hij vertelde dus dat hij nog vlak bij huis een man met een koe had ontmoet. Omdat een koe elke dag verse melk geeft, had hij het paard geruild voor de koe. Maar dat is geweldig riep de boerin uit. Wat ben ik daar blij mee. En ze omhelsde haar man weer en gaf hem twee zoenen. Ik wist het wel. Wat vader doet is altijd goed. En ze keek hem stralend aan. Maar dat is nog lang niet het eind van mijn verhaal, zei de boer. Ik wilde toch naar de markt en daarom ben ik met de koe verder gegaan. Na een poosje zag ik iemand met een varken lopen. O, een varken, zei de boerin blij. Een varken kan alle restjes opeten en als die goed vet is kunnen we hem slachten. Dan kunnen we hammen en worsten in de schoorsteen hangen en net zoveel soep koken als we willen. En elke zondag karbonade eten. Wat een goed idee. Zie je wel, wat vader doet is altijd goed. En weer zoende ze hem dankbaar op beide wangen. Daarna, vervolgde de boer zijn verhaal, ontmoette ik een boerenknecht. Die moest voor zijn baas een schaap verkopen op de markt. Een schaap, maar dat is nog veel beter, juichte de boerin. Dan hebben we niet alleen elke dag melk en af en toe schapenkaas, maar ook wol. Daar kan ik lekkere warme truien en sokken van breien. Vader, dat was nu echt een goede ruil. Wat vader doet is altijd goed. En tot verbazing van de drie toeschouwers omhelste de boerin haar man weer en ze zoemde hem dat het klapte. Ik wilde toch naar de markt, vertelde de boer verder. In de buurt van de stad zag ik een jongen lopen met een vette gans onder zijn arm. Een gans, riep de boer in blij. Die kan achter het huis lopen en zwemmen en alle restjes opeten, want dat kost niets. Later kunnen we hem slachten en dan hebben we lever, waar ik ganzenleverpastei van kan maken. En van de veen maak ik een lekker zacht kussen voor jou in de bedstee. Vader, dat was een goede ruil. Wat vader doet is altijd goed. En weer omhelsten ze hem. Daarna kwam ik bij het tolhuis. In het aardappelveld stond een mooie kip vastgebonden. De dominee heeft een broed hen, maar deze was zeker veel mooier, vroeg de boerin. Jazeker, zei de boer. En toen heb je de gans geruild voor de kip zei de boer in Voldaan. Dan hebben we tenminste elke dag verse eieren... en later een heleboel gele donzige keukentjes... en over een paar jaar misschien wel een echte kippenboerderij. Vader, dat was goed. Wat vader doet, is altijd goed. En ze omhelsde en zoemde hem weer. Nadat ik de kip had gekregen in ruil voor de gans... kreeg ik honger en dorst, zei de boer. Daarom ging ik naar de herberg... en daar ruilde ik de kip voor een zak rotte appels... Maar dat is helemaal prachtig, riep de boerin. Ik heb juist vanmorgen onze enige rotte appel aan de eend gegeven. En nu hebben we een hele zak vol. En blij zoende ze de boer op beide wangen. Op dat ogenblik riepen de drie toeschouwers tegelijk... Gewonnen! Verbaasd keek de boerin hen aan. Ze was hen helemaal vergeten... De boer heeft een zak vol goud verdiend, legde ze haar uit. Zelfs als het u steeds slechter gaat, blijft u vertrouwen op uw man en van hem houden. Zoiets moet worden beloond. En ze haalden een zak vol goud uit de koets en gaven die aan de boerin. De zak rotte appels bleef in de koets staan en de mannen reden weg. Hand in hand stonden de boer en de boerin op het erf en keken de koets na tot die uit het gezicht verdwenen was.